We komen hard, je kan het niet ontkennen Die pannenkoeken moeten dan deze nieuwe stroom Wenden van het noorden naar het zuiden Van Etaan tot Roffa Brengen wil je kruiden, concurreren met je shoppa We hangen in je buurt en de schoenen Na je lantaarnpaal, dit is voor de gekke Ze spinnen jonen, ze doen normaal, maar Oké, okay, we brengen herrie, de buurt zijn nachtmerrie Die kerel komt wederom als de king Vraag het Larry, een plus ik ben je juice En dat is de eerste veel van pak Mijn bloed is het losjes, maar mijn flow zit te strak Mijn gasten willen lullen maar zelf bij je doet de hoop emotie, maar je net flows doen niet De gasten willen lachen, maar belachen naar de bank. Dit is zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je sein Want niemand is een topper zo was ik net die eens. Build je water vlees, build je bak Build je wallen vlees, build je bak bouw. Build je vlees, build je bak bouw. Doe start, kom maar feest, bij Build je vader vlees, build je bak dat op mijn vest, pa, Doodje warm vlees, bootje bak, pauw. Verrekte monk, oh wat, kijk je nou. Doodje warm vlees, vlees. Wat denk daar jongen, hè? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bartjes. Doodje bak, pauw, pauw, pauw. Ja, wie is hier nou de sneak Java!